Nou, vanavond is het badminton toernooi in uh, de Haspel in Goorle. Een uh, groot evenement met uh, heel veel wedstrijden. Heel veel badminton uh, vertieren in elk geval. Monique, goedenavond. Hallo.